Uh, in Polen waardoor ik met, met Hannah Arendt in aanraking kwam, was van dat uh, ik had natuurlijk wel eens gehoord van, van Hannah Arendt maar, en zelfs ook het boekje On Revolution ooit was gekocht maar dat stond nog steeds in het boek als van mij thuis en uh, um, op dat moment merkte ik dat mijn, mijn vrienden die zich uh, bezig gehad met uh, het uitgeven van uh, boeken in eigen beheer in Polen. Dat uh, uh, het boek van Hanna Arendt, het boek On Revolution, dat ik precies hier ook in het boek had staan, uh, de boek kan staan, wilde de vertalen in het Pools. En, uh, uh, daar, uh, daar sprak ik met ze over en ja, daardoor werd ik zelf ook nog me meer gedwongen om te gaan lezen. Bovendien kon ik ze ik nodig uh, uh, moet wat rondom uh, uh, spanning is verlenen omdat ik uh, klassiek, klassieke talen kende en uh, dat uh, is dat in Oost-Europa die is dat afgeschaft op, uh, op de scholen dus uh, zo kon ik alle uh, Griekse en Latijnse citaten adequaat vertalen in het Pools uh, Zeker zekere zin was dat mijn eerste ervaring met, met Hannah Arendt. Uh, dat is later enkel maar uh, toegenomen, met uh, de, uh, zijn uh, zeker onder uh, dat intellectuelen in die oppositie die zich met, uh, met het nadenken over de soort strategieën van de beweging bezighouden. Uh, erg populair is en uh, uh, veel van de discussies die we hadden gingen over haar werk of refereerden aan haar werk, juist omdat zij. Uh, het uh, uh, totalitarisme zo goed begrepen heeft. Wat. Uh, als je je uh, zou afvragen van wat, wat uh, is volgens Aardigman eigenlijk het totalitarisme, dan uh, zou je eigenlijk moeten zeggen: het is eerder dat een soort mentaliteit, dan dat het ja, een echt soort politiek stelsel of zoiets is. Het is een. Uh, um, Uh, um, ja, een soort... Uh, een soort... Uh, ik kan niet weg van... Van... Ziektes uh, uh, uh, als metafoor te gebruiken, maar... In zekere zin is het wel een soort, laat zeggen, een soort virus dat op een moment de maatschappij... Uh, in zijn greep krijgt. En, uh, uh, het heeft uh, sterk te maken met de manier waarop... Uh, uh, mensen op een bepaald moment uh, gaan denken of zoals Aard het meest expliciet zegt, op een bepaald moment, een bepaald moment niet meer kunnen denken. Je kan dat uh, uh, uh, Dat klinkt heel erg uh, esoterisch, maar uh, uh, uh, uh, misschien is het aardig om te, uh, een anekdote te vertellen die uh, een Tsjechische dissident uh, gebruikt om het uit te leggen. Die uh, vertelt, uh, dat is die, die student uh, Vatwaf Havel, die uh, geeft een band, uh, vertelt een anekdote over dat we in, in Praag, uh, uh, dat je in de, de groentewinkels uh, bordjes tegen kan komen, waarop staat tussen aardappels en et cetera. En het bordje staat, proletariërs, alle landen, verenigd u. Uh, uh, die haven zegt dan van nou, zou die groenteboerden nou serieus meenemen? Nou, iedereen die nog van afgelopen geweest heeft weet natuurlijk dat hij dat absoluut niet meer serieus meent. Dat, dat hij dat bordje gewoon gekregen heeft bij die aardappelen of bij die tomaten en dat dat, dat dat hij verplicht is om dat gewoon in zijn winkel te zetten. En. Maar, maar, dan vraagt hij hem vanaf, wat bedoelt eigenlijk die, die groenteboer met dat bordje, waarom, waarom zet hij het bordje in de winkel? Nou, de reden waarom hij dat doet is omdat hij natuurlijk bang is dat als hij dat niet zou doen, dat hij dan geen aardappelen of geen tomaten meer krijgt, of niet meer uh, een zomerhuisje krijgt aan een of andere meer of niet meer. Uh, weet ik wat nog. Hij zet dat bordje gewoon niet meer omdat hij, uh, omdat hij bang is, omdat hij bang is dat hij... Hij zegt van, ik wil eigenlijk met rust gelaten worden. Dat is het, hè. Nu is de, uh, vraagt hij hij af dan als volgende vraag van, um, waarom zet hij dat niet in zijn, uh, als hij dat toch aan die autoriteiten wil vertellen, hierzo, waarom er hij een bordje in de, in de winkel van, de uh, eens, ik ben gehoorzaam, want ik wil met rust gelaten worden, en op uh, tijd mijn aardappel krijgen. Nou, als hij dat nou zou doen, dan zou hij natuurlijk helemaal de hel losbreken. En,. Uh, dat is precies wat, wat die autoriteiten niet willen weten. En,. Uh, het is zelfs zo, uh, in zekere zin, is het boordje een soort. Je zeggen, een soort. ritueel, een soort iets wat. wat, wat uh, een verborgen mening heeft. Het heeft een verborgen mening tegenover die autoriteiten van de luisterers. Ik ben gehoorzaam. En,. Uh, die groenteboor die. Uh, die zegt gewoon tegenover zichzelf van, nou, wat zou ik er tegen hebben als, uh, als al die vrolijkers alle landen zich zouden verenigen? Daar kan ik toch niks tegen op hebben, ik doe toch niks kwaad? En uh, in zekere zin beschrijft dat uh, precies wat er, wat er, wat er in, in Oost-Europa aan de hand is. En wat, uh, waar de crux van het, van het probleem zit. En dat laat ook in zekere zin aan waarom, uh, waarom Arendt zegt dat... Uh, uh, dat dat zo'n sterk soort greep heeft op, uh, op de geest van mensen. Omdat uh, in zekere zin die groenteboer verhinderd wordt om, uh, om zichzelf uit te drukken, te zeggen wat hij meent. En. Dat uh, uh, is zodoende, omdat in die hele maatschappij iedereen dat doet. Niemand meer tegen elkaar zegt wat ze meent. Iedereen gaat. gaat uh, uh, je krijgt achterdocht tegenover elkaar, gaat denken dat mensen verborgen mening hebben, iets achterhouden. Dus dat is een hele soort sfeer van angst en paranoïa. En dat is in zekere zin een soort typeerend voor die Europese maatschappij. Dat is ook de reden waarom, zeggen, die vriendschappen voor mensen in de oppositie daar zo belangrijk zijn, omdat dat of het ware een soort... Enige vaste grond is in zo'n sfeer van paranoia en achterdocht. Mm Hanne -hmm. Arendt uh, uh, was een filosofie student uit in de jaren hij studeerde in Duitsland Filosofie. En uh, als je haar in de jaren twintig probeert te typeren, dan zou je, dan, uh, kan je me eigenlijk niet zeker absoluut niet voorstellen dat, uh, dat uh, later politiek zo'n uh, zo zo belangrijk thema in haar werk is geworden. Het dus was een. Uh, uh, Uitstekende vreemde studenten die uh, studeerden bij uh, filosofen als uh, Heidegger. Nou, dat is een buitengewoon uh, abstract filosoof die zich bezighoudt met metafysica. Uh, dat is gewoon niet zo gemakkelijk. En met bij, studeerde iemand als Carl Jaspers. En het uh, was iemand die zich buitengewoon veel interesseerde voor uh, de klassieke oudheid. Wel die uh, klassieke tragedie, zoals uh, Plato en Aristoteles ook nog. En uh, toch is zij, uh, het is ook afgeweerd op een buitengewoon, op een, ik mag wel zeggen, esoterisch onderwerp uh, over het liefdesbegrip bij uh, de heilige Augustinus. Toch in, uh, in zekere zin is zij, zij uh, na haar studie, zo, uh, het eind van de jaar 20, begin jaar 30, is ze heel snel, uh, is politiek, dat is eigenlijk het, het, het middelpunt van haar belangstelling geworden. Ik zou kunnen zeggen dat het twee, twee, uh, twee impulsen gehad De ene impuls zou je kunnen zeggen dat is uh, uh, haar, uh, uh, haar uh, ideeën over waarom in Duitsland uh, de Joodse emancipatie is mislukt. lukt. En de uh, tweede idee is over hoe het nazisme aan de macht kon komen. Het zijn twee kwesties die haar dan buitengewoon uh, gepreoccupeerd hebben. Uh, dat uh, de Joze emancipatie is in zekere zin, denk ik. De, uh, misschien de, de sleutel tot haar hele werk. Uh, ze heeft, een, uh, na de studie heeft, een, is ze begonnen een biografie te schrijven over een, uh, een uh, Duitse... Uh, Dame die een salon had, een, een Joodse dame, uh, haar, haar Vanhaken. En uh, uh, in dat boek zit in zekere zin zitten haar, zit haar, zit haar, zit haar ideeën besloten over een waarom die, uh, de poging van de Duitse Joden om, uh, om uh, geaccepteerd te raken in het establishment mislukte. En. Uh, als je met een globaal haar her, theorie wil typeren, dan, dan zegt zij van nou, die verlichting die, uh, die, uh, die, waar veel Joden erg enthousiast over raakt, die bood een soort Joden perspectief op een soort algehele emancipatie van de mensheid. En uh, dat heeft het, het effect gehad dat het traditionele Joodse gemeenschap. Uh, uh, uh, ontbonden raakte. Dat een, een deel van de Joodse intelligentie aan uh, uh, de uh, Jood, Joden die het in de, de zakenwereld beter deden, uh, redelijk goede posities kregen en een zekere distantie op de rest van die Joodse gemeenschap ontwikkelde. Uh, maar het uiteindelijke effect is er wel van geweest dat, dat die Joodse gemeenschap uiteen viel. Ze zegt, uh, daardoor. Uh, binnen, binnen het joden dan na die verlichting ontstonden eigenlijk twee soorten types mensen. De, de, de ene diep is als de Parvini en de andere als de, als de Paria. De, de Parvini dat, dat zijn eigenlijk de, dat, de, de mensen die uh, het enigszins lijken te maken. En dus alles om geaccepteerd te raken door het establishment. En daarom voor de, als prijs betalen dat ze al hun tradities opgeven, al hun achtergrond omdat ze gewoon ook zo'n verlichte burger willen worden, zoals de verlichtingsverboot. De, um, de paria's, dat is eigenlijk wat er verder van de Joodse gemeenschap overblijft, op het moment dat die gemeenschap ontbindt en in, in de, de, de, de, de marges van de maatschappij die was beland. Uh, die twee begrippen, laat zeggen, die bevatten de kern van een soort verklaring van, die je aangeeft voor waarom de Joodse emancipatie mislukte. En wat ze daar zelf ook voor lessen uit trok. Ze zegt van die parveniers, uh, uh, die Joodse parveniers, die waren bereid om, uh, om alles op te offeren, om um, um, um, geaccepteerd te raken. En uiteindelijk zelfs om in, uh, de rest van het volk op te offeren, uh, om geaccepteerd te raken. En uh, de paas stonden buiten de maatschappij in de en terecht te isoleerd te raken van de rest van de maatschappij. En zich, ging zich in zekere zin in zichzelf terugkeren. Dus, als je, je, je probeert paria's te typeren dan zeggen ze van binnen je paar jaar dan daar, dan staan er een heel soort ideeën waarvan een soort, van een soort vriendschap met die intimiteit ver, verbonden raakt en waardoor hele, men zich heel hecht op de eigen kring oriënteert. En men uh, uh, zich afkeert van iedere vorm van politieke actie. Voor. En uh, Arnhem trekt daar eigenlijk een leer zegt van, dat, dat is de, de reden geweest waarom uh, uh, de Joden als, als groep zo weerloos stonden tegenover het Nazisme. Het uh, de een als zij, wat zij voor haar persoonlijk zelf als conclusie uitgetrokken heeft, is dat zij uh, een, je zeggen, een zelfbewuste uh, paria wil zijn. Wat ze in zekere zin altijd een soort prototype van een rebel ziet. Uh, zij heeft haar hele leven heeft ze nooit, nooit gepoogd om in het establishment geaccepteerd te raken. Zijn meer de partijtjes en alle feestjes, dat, dat moest ze echt niet van hebben. Uh, voel je ook altijd een, dat er een soort solidariteit met, uh, met, uh, met uh, de verdrukten. Een van de, uit de beroemdste uitspraken is, uh, uh, is altijd een citaat dat ze aanhaalt uh, uit uh, het werk van Cicero, zover ik weet. dat is van de, de goden houden van de winnaars, maar Kato die houdt van de overwonnen, van de verliezers. En uh, dat is in zekere zin haar standpunt. Hij zegt van... Uh, zeker zijn zin een keer te daarmee laten ze tegen, altijd tegen de loop van de geschiedenis. Hij zegt van... Uh, uh, ik kies altijd tegen de winnaars of zo in de geschiedenis. Ik kies uh, voor degene die verloren hebben. Degene die verdrukt zijn. En uh, dat, dat gold natuurlijk in... Uh, dat met die omgang van die, die Joodse gemeenschap... Dat ze ook heel expliciet koos voor... Er, voor de... In, in, in de Joodse parias en tegen de paar of die ze later ook zag als de, de groepen die bekend zijn geraakt om als de Joodse raden. <tieding> Witte zand die lieverlaat, witte zand zijn niet vergeten. Weertens al voor te man kan, Von allen man weer alles dürfen darf, man dir alles De meest bekend is eigenlijk, eigenlijk natuurlijk geworden vanwege uh, haar analyse van het uh, nazisme. Die bekend zich als uh, vanwege het boek uh, die, wat ze, waar ze direct na de oorlog aan begint is begonnen te schrijven. Het boek uh, The Origins of Totalitarianism. En, um, zij heeft in zekere zin ook al onder het boek. Uh, uh, uh, relatief snel gepubliceerd werd, begin van de jaren 50, uh, kan je misschien al zeggen dat zij dat woord dat binnen de wetenschap genoemd heeft? Zij is de, de eerste die het uit de de politieke context heeft gehaald, ...namelijk het is de door en het als typerend voor, voor uh, het uh, nazisme heeft gegeven, en uh, later ook heeft uh, gesteld dat. Uh, het, het, het, het Stalinisme en het, het, het fascisme van Mussolini zodanig kon typeren. Wat een deel van mijn, van, mijn, van mijn fascinatie voor Arendt verklaart is dat, dat haar, haar theorieën veel en veel begrepen, beter begrepen wat er eigenlijk precies in de maatschappij gebeurde in, in Duitsland dus in de jaren dertig... Ik uh, had zelf deels, uh, heb ik op, uh, aan de universiteit, ook wel wat van de uh, bestaande theorieën over het totalisme geweest, van uh, uh, de meest bekende werken zijn van uh, als Brzezinski, die ook nog bij Carter uh, uh, minister is geweest, zover ik weet, uh, maar ook een, een als uh, zeker Shapiro, uh, Karl Friedrich, die ook in de, de politologen nogal bekend is. Die hebben uh, erover geschreven. Eigenlijk al die, in die zin hebben we eigenlijk later, wat die ideeën van Airend overgenomen, die term, totalitarisme. We hebben het uh, gebruikt als een een, een een soort tegenstelling die we uh, gebruikt het totalitarisme versus democratie. En dan um, een democratie, dat was het westen. Totalitarisme was het oosten. En um, Um, eigenlijk een hele theorie bestond uit een aantal karakteristieken die ze gaven, waarbij totaliterium uh, betekent dat je één leider had, één partij, één ideologie ze um, dus waren zelf nog wel zo wel beschrijven, om het meestal niet echt als uh, theorie te noemen, ze spreken meestal over een syndroom um, het, het is natuurlijk nee, nee, het leven gaan niet als totaliterisme theorieën um, uh, dus ik zien, is het onvergelijkbaar is het als beschrijving veel ongelijk, onvergelijkbaar veel armer dan Arendt's invalshoek en ik denk dat, uh, dat het aardige van Arendt is, is dat ze uh, uh, juist ook om het te begrijpen zo heel veel gebruik heeft gemaakt van haar dat er een filosofische scholing en niet van uh, dat er de soort wetenschappelijke scholing die uh, die mensen als die Brzezinski hadden... en die dus de neiging hadden om eigenlijk... enkel maar heel veel feiten te verzamelen... en het enigszins te rangschikken volgens bepaalde... Uh, categorieën. Wat... Uh, als je in, in een notendop uh, haar... haar... Uh, theorie zou willen... verduidelijken... dan... Uh, ik je allereerst benadrukken dat, dat, dat uh, zij meent dat uh, de politiek iets, uh, een soort speciaal soort ja, sfeer noemt, het, een speciaal soort deel van het menselijk leven is, die uh, gescheiden is van bijvoorbeeld uh, economische productie of van uh, het uh, directe persoonlijk leven tussen uh, twee mensen een besloten te uh, Het politieke leven, dat is een. ...is iets wat, uh, waar je... ...waar je gezamenlijk handelt... ...waar je als... groep ...in zekere bijeenkomt... ...en probeert te overleggen van... ...wat moeten we gaan doen... ...dat is dus ook... ...een van de belangrijkste dingen. ...politiek gaat... ...van over handelen, ...over dingen die je doet... ...over... ...directe... ...activiteiten... ...en activiteiten waar... Je, ...in zekere zin... ...die je doet... Waar, ...onder het... het ...toeschouwend oog... ...van andere mensen... ...je... ...moet je in zekere zin... Dat uh, politiek handelen altijd uh, uh, uh, merken dat je gezamenlijk met mensen een soort project onderneemt, gezamenlijk iets, een activiteit onderneemt. Uh, politiek is dus bij haar ook niet dat de staat of de leiding van de staat of een soort. Politiek is een bepaald soort menselijke activiteit. En uh, die. Uh, die niet specifiek gebonden is aan de, de, de, de leiding van de staat of het parlement of weet ik wat. Nou, uh, is een uh, uh, deel van het ook die van, van toerisme-theorie wat, wat, uh, te begrijpen, is dat, je, dat zij zegt zij ze meent dat, dat er die politieke sfeer uitermate verarmd is in de moderne maatschappij. Dat het eigenlijk uh, nauwelijks meer voorkomt dat mensen uh, gezamenlijk handelen, iedereen is in zijn privéleven. Uh, Zo'n is eigenlijk enkel nog maar gericht op arbeid en op productie en op... Uh, uh, in ieder geval niet op zaken waarin je... Dat je gezamenlijk met anderen iets onderneemt, waar je gezamenlijk besluiten moet nemen, overleg moet plegen. In een zekere zin, zegt Stefan, dat, dat, dat is wat je al in de moderne maatschappij ziet. Maar wat specifiek is van het totalitarisme, is dat die hele politieke sfeer, als het ware, vernietigd wordt. Dat het voor iedereen uh, onmogelijk wordt gemaakt om. Gezamenlijk te handelen. Om gezamenlijk uh, te overleggen, besluiten te nemen. Om uh, uh, rekening te houden met. Uh, met. Uh, met uh, wat anderen ook willen in zo'n soort zo politiek proces. Um, die politieke sfeer is geheel vernietigd. En uh, de reden waarom ze zegt dat dat gebeurde in het totalitarisme en ze zegt de reden waarom dat zo kon. was omdat er ook om die sociale sfeer iets mis was. Want. In de sociale sfeer zijn mensen sinds uh, uh, de opkomst van het kapitalisme en zeker in zekere zin vereenzaamd, zijn mensen geïsoleerd geraakt van elkaar en kan ook maar opgenomen in die hele sfeer van productie, van, van arbeid. En uh, uh, in zekere zin heeft, dus, ik, kan ik negen, heeft het kapitalisme de, de, uh, de fundamenten gelegd voor de mogelijkheid voor het opkomst van het totalitarisme. In zekere zin is ook dat, uh, is, dat een, is het liberalisme daar ook uh, als politieke ideologie daar de oorzaak van. Nou, als je ziet, dat is iets uh, wat haar nooit erg dank is afgenomen had dat te zijn. Maar zij meende dat het, uh, het liberalisme eigenlijk als, als politieke ideologie mensen uh, uh, in extreme mate op zichzelf terug heeft geworpen. Mensen leerden dat het enige wat politiek belangrijk was, was het claimen van je rechten. was Het uh, is... Uh, maar niet meer het gezamenlijk handelen of het iets doen. Nee, in het um, liberalisme is het, uh, is het maar het beste als mensen uh, met rust worden gelaten en uh, als een, uh, een uh, mild gezag verkiezen, zoals John Locke zei. Uh, dat wil eigenlijk dus bij explosie niet. En hij ze ze meent zelfs dat, dat, dat liberalisme in zekere zin ook de oorzaak is geweest, of nou, de oorzaak is niet juist het woord, maar in zekere zin, of de oorzaak is geweest waarom de mensen zo weerloos waren tegen het opkomst van het nazisme. Wat uh, mensen, als het ware, al de moed had genomen om uh, in het openbaar weerstand te bieden tegen, uh, tegen het opkomst van het nazisme. In het openbaar uh, uh, van hun mening te getuigen, in het openbaar hun eigen mening te ontwikkelen. En, uh, dat was de reden waarom, vond haar, waarom dat nazisme als beweging zo, uh, zo snel op uh, opkomst kon bieden in, uh, in Duitsland. En uh, zeker als je het uh, uh, als je haar, uh, later, uh, haar uh, werk tot in het begin van de jaren 60 bekijkt, dan is dat helemaal ingegeven door deze, deze soort belangstellingen, door uh, zij wilde weten van. Uh, van Allereerst, hoe, voor hoe kon dat gebeuren? Dat ze, dat ze uh, zulke beweging ontvonden die mensen volstrekt weerloos maakte tegen om uh, politiek te handelen. Volstrekt machteloos. Zeker zijn verlamde, politiek verlamde, want dat is eigenlijk het van de een soort. Mensen zijn een soort, in een soort verlamming beland. Toen is het boek uh, The Human Condition geschreven, wat eigenlijk een uh, boek is wat. Ze, probeert uh, te kijken... wat dat menselijk handelen nou eigenlijk is in deze wereld. Hoe je wel politiek kan handelen. En... Uh, uh, uiteindelijk heeft ze... dat zou dat als, uh, als soort... Uh, als de, en het eindpunt van die soort... belangstelling voor het autorisme... en een soort nieuwe aanzet voor... voor haar latere wijknaam is... Uh, heeft ze uh, reportages gemaakt over... Uh, het proces Eichmann. En uh, daar heeft ze... Zeker zin bestudeerd, wat nou de mentaliteit was van, uh, van die naties. En daarbij is ook tot de meest ontstellende conclusie van haar: was uh, in het proces Eichmann dat, uh, dat uh, die Eichmann eigenlijk in het geheel niet kon denken. Dat die Eichmann uh, uh, enkel maar in clichés sprak, nog uh, volstrekt ieder, uh, um, uh, laat zeggen. Iedere claim van de realiteit verloren had. Uh, en maar kon herhalen dat hij uh, gehoorzaamd had aan, uh, aan Hitler. En dat Hitler de, de, de belichaming was van de, van de rechtvaardigheid en van de wetten. Wat, wat formeel juridisch ook juist was. Maar uh, dat betekent nog niet dat uh, wat de eigen man deed natuurlijk juist was. Woo! <laughs> Um, wat een boek is wat gaat uh, wat eigenlijk uh, alle belangrijke thema's uit haar, ja, als je het politieke theorie noemt bevat. Het um, boek gaat over, uh, over het verschijnsel van revolutie. En, uh, daarmee bedoelt ze in zekere zin iets anders dan, uh, dan wat er meestal onder verstaan wordt. Dan moet ze dat die telkens op weer opkomende van mensen om zich in raden te organiseren en om zelf hun uh, lot in eigen handen te nemen. En, uh, het citaat wat ik uit, uit, uit voorverlezen is dat is, uh, uh, hoe ze beschrijft hoe, zowel uh, dus in de Franse revolutie als in de Russische revolutie, op uh, die soort revolutionaire opleving gereageerd is door uh, ...door mensen die later het uh, partijapparaat zijn gaan. Uh, mijn het boek is ook grotendeels uh, een, een vergelijking van... Op de eerste richting een vergelijking met de Amerikaanse en de, uh, de Franse revolutie. Maar uh, het materiaal dat ze voor gebruikt heeft is grotendeels uh, materiaal dat ze... Voor een eerdere studie die ze over de Russische revolutie had gemaakt, uh, uh, had geschreven. Het citaat gaat dus over... Uh, uh, hoe hij reageerde op de revolutie en de, de zij waarover gesproken wordt is de latere mensen van die de door uitvoeren vast verankerd als zij waren in de traditie van de nationale staat beschouwden ze revoluties als een middel om zich van de macht meester te maken de macht identificeerden ze met het monopolie van de machtsmiddelen hoe dan ook wat in feite gebeurde was een snelle desintegratie van de oude macht het verlies van controle over de machtsmiddelen en tegelijkertijd de verbazingwekkende vorming van een nieuwe machtsstructuur, die zijn bestaan alleen te danken had aan de organisatorische impulsen van het volk zelf. Met andere woorden, toen het ogenblik van de revolutie gekomen was, bleek dat er geen macht meer over was om naar te grijpen, zodat de revolutionaire voor het niet bepaald gemoedelijke alternatief stonden van of hun eigen pre-revolutionaire macht, namelijk de organisatie van het partijapparaat, in de plaats te stellen van de. Het nieuwe verdelende machtcentrum van de gewezen regering, of zich eenvoudigweg aan te sluiten bij de nieuwe revolutionaire machtcentra die ontstaan waren zonder hun hulp. In zekere zin uh, uh, geeft dat citaat aan een van de belangrijkste begrip uit Arendt's: het, uh, het, het begrip macht, en op, dat ze dat ook op een heel andere wijze gedefinieerd dan uh, gebruikelijke wijze in de politieke theorie. Uh, Gebeurt. Meestal wordt uh, onder macht verstaan uh, het vermogen om, uh, zoals de, de politicoloog David Easton zegt, van, ben, een bindende toedeling van waarden te bewerkstelligen. Nou, bijna alle, alle politieke uh, machtsbegrippen zijn gericht op, op dwang, op het dwangmatig uh, een uh, bepaalde regeling opleggen. Uh, die uh, gebruikt eigenlijk een heel ander soort begrip van macht. En dat, uh, dat uh, begrip macht, uh, politicologen, dat uh, noemen ze meestal oogdwang of, of geweld. En uh, haar idee van macht, dat is juist er valt bijna samen met haar idee van politiek. Dat betekent namelijk, macht, dat uh, heb je als je gezamenlijk weet op te treden. En dat is dus ook precies wat in die revolutionaire bewegingen vond hij telkens gebeurt. Telkens ontdekken mensen als het ware dat ze... Als ze gezamenlijk optreden, dat ze uh, over macht beschikken. En uh, de, dat er de termidoor die, in die in de, telkens in die revolutie is opgekomen, zowel in de Franse revolutie als in de Russische revolutie, dat uh, uh, die is gewoon in zekere zin van zijn ook gekomen, dat uh, uh, mensen zich uh, zeker van die macht meester hebben gemaakt, die niet uh, een gezamenlijk project wilden ondernemen, maar die gewoon in zekere zin. Uh, uh, alleenheerschappij heerschappij wilde hebben en uh, daar uh, zich van die beweging meester hebben gemaakt en, uh, en uh, vervolgens weer uh, ja, dat er dwangmiddelen hebben toegepast en dat, dat zit dus ook in het uh, citaat <middels> waar ze oorspronkelijk ook in hun studie mee bezig had met die filosofie. En de, de, de belangrijkste reden daarvoor was die, dat proces eigenman, wat ik ook al noemde. En, um, dat ze daar tot uh, dat de ontstellende conclusie was gekomen dat die eigenman niet in staat was om na te denken. Die eigenman uh, niet in staat was om uh, zelf te beoordelen wat hij deed en of wat, wat hij deed goed was of slecht was. En, um, die kwesties houden haar eigenlijk vanaf het uh, vanaf uh, begin van de jaren 60 bezig van uh, uh, hoe kunnen mensen denken, waarom, waarom gaan mensen denken? Hoe kunnen mensen goed en kwaad onderscheiden? Uh, uh, hoe zijn mensen in staat om uh, de situatie waar ze in bevinden te beoordelen? Uh, en uh, daar gaat eigenlijk ook het, uh, het, uh, uh, het boek The Life of The Mind over. Wat, ze, wat uh, het laatste werk is wat ze geschreven heeft en wat nooit afgekomen is. Uh, uh, Zij ze, ze, ze heeft, zeggen, ik zal ik die, die eigen die het ontstelende daarvan was dat hij niet kon nadenken. Dat hij eigenlijk niet iemand was die... Maar uitstrek uh, echt kwaadaardig was. Die, uh, niet, hij heeft niet die, uh, die, uh, de vernietiging van die miljoenen Joden geregeld uit een soort haat tegen de Joden. Maar hij heeft dat uh, eigenlijk gewoon geregeld uit een soort uh, een volstrekte gedachteloosheid. En niet dat hij niet wist waar hij mee bezig was, maar voor hem had wat, wat hetgeen waar hij mee bezig was niet meer te maken met uh, kwesties over goed en kwaad. Of Nee. Hij kon ook niet meer zijn eigen gedrag beoordelen. Zeg, die verantwoordelijkheid hoefde voor wat hij zelf deed. Hij was niet meer in staat tot, tot zelf een oordeel te vellen over waar hij mee bezig was. Wat eigenlijk dus eigenlijk uh, gaat fascineren is de vraag van hoe, komen, hoe zijn mensen in staat om te oordelen. En, uh, dan uh, uh, grijpt ze terug op, op ideeën die ze die ze in haar studie heeft geleerd over Kant, van Karel uh, Jaspers. Die, uh, die uh, uh, zichzelf heel, heel sterk oriënteert op het werk van Kant. En, uh, op een minder zichtbare wijze ongereuid ze ook sterk terug op het werk van uh, die Heidegger. Daar zal ik zo nog even op terugkomen. Uh, wat ze is nou, uh, zij, Kant heeft, heeft uh, verschillende kritieken geschreven. En uh, wat moeilijk is, is dat als zij, uh, zij uh, op zoek gaat naar, een, naar, naar een, een idee van oordeelsvorming in de politiek, dat zij niet uh, op, de, dat op de, uh, de, de grote kritiek en de kritiek deraar vernoemd heeft wat nog meer voor de hand had gelegen, De kritiek van de praktische vernietst, uh, zich, uh, zich richt, maar dat ze zich richt op een uh, boek wat Kant heeft geschreven over de esthetica, de kritiek der En uh, Het boek dat heeft Kant tegen het eind van zijn leven geschreven, en het gaat eigenlijk over de vraag van hoe mensen tot uh, oordelen over uh, schoonheid in staat zijn. En... Uh, daar verandert Kant in zekere zin iets in zijn uh, idee over oordeelsvorming, wat hij uit in die eerdere kritiek geformuleerd heeft. En daarin zegt hij voor uh, oordeelsvorming heb je, uh, dat in zekere zin, wat, wat Kant noemt sensus communis. Nou, je hebt, uh, om een oordeel te vellen moet je je als een zekere, in zekere zin uh, een, een, een soort publiek in je hoofd verbeelden, dat bestaat uit, uh, uit jouw vrienden. En uh, dat is iets wat eigenlijk wat natuurlijk heel erg aanspreekt. Omdat uh, uh, ze, ze, ze daar ineens uh, uh, een aansluiting vindt bij waarom zij uh, uh, wat het totalitarisme nu aangericht heeft. Hij zegt van uh, uh, wat het totalitarisme werkt zegt, wat was die volstrekte isolering van mensen, van mensen bij de. Maar niet meer in staat om vriendschapsbanden op te richten en daardoor verloren ze ook het vermogen om te oordelen. Ja. Doet is, uh, is in dat denken die uh, wat zeggen, de menselijke verbeelding weer een belangrijke rol laten spelen. Dat is uh, iets wat ze ook de, aan Kant ontleent, maar uh, uh, sterker kan, dan Kant, denk ik, zelf uh, benadrukt. Dus, uh, die, uh, uh, die verbeelding speelt uh, op, op, op twee manieren een rol. Deels, wat ik al zei net, van uh, bij uh, uh, het, uh, het tot stand brengen van iets wat, je, wat zij noemt uh, centus communis. Het uh, gevoel van het, de verbondenheid met een bepaalde uh, met alle vrienden. En de oordelen die vrienden over jouw gedrag hebben. En, uh, dat is in haar, haar idee nu in, de, in de, tegen de moderne wereld. Tradities niet meer een soort fundament voor je, voor je oordelen kunnen vormen. Is... Uh, is die, uh, die imaginaire band met je vrienden, dat is uh, een, uh, een soort steunpunt voor je voor, uh, uh, voor je oordeelsvorming. En deel speelt die, uh, die verbeelding ook een, een belangrijke rol bij uh, het, uh, het onderhouden van de band met de werkelijkheid. Want dat is eigenlijk het uh, tweede element. Wat ze eigenlijk doet, en dat is. Uh, dat is erg bijzonder is dat zij niet meer, dat, zoals in zekere zin Kant ook al deed en zoals filosofen uh, uh, Evelien hebben gedaan, is uh, op zoek gaan naar wat zeggen, het soort fundamenten van de menselijke geest. Maar zij probeert dat denken, wat ze weliswaar zegt, dat is wel iets, uh, iets, iets eigens van mensen, iets zelfstandigs, iets wat... Ze uh, probeert dat, laten zeggen, een soort band te geven met directe realiteit. Denken bestaat bij de gratie van contact met, uh, met, je, met het maatschappelijk leven. en um, Daarom kon ook die uh, eigen man uh, niet denken, omdat hij zich middel van al die clichés, het gebruik van die clichés en uh, die hele cliché-taal tegen een afschermende van de realiteit zich, zich, uh, zich uh, beveiligde tegen de inbreuk van uh, nieuwe situaties, nieuwe uh, Relaties. En het uh, tweede element is dus wat, wat, wat in uh, Arendt's ideeën over het menselijk uh, denken een rol speelt, is, uh, uh, is die band met die realiteit uh, een band is, die, die, waartoe de mens in staat is dankzij het uh, vermogen hij tot verbeelding heeft. Nou, en dat is dan net precies iets wat, uh, wat uh, uh, eigenlijk... Dat ze geleerd heeft van Heidegger, die uh, haar docent was in de jaren twintig. had ze studeerde en wat ook pas onlangs bekend is geworden. Uh, waarmee ze een tijdlange verhouding heeft gehad. Het uh, aardige van Arendt is, in zekere zin, dat uh, ze heeft nooit uh, uh, ontkend dat ze, wat tegenwoordig zo benadrukt uh, wordt, dat ze, Heidegger fout is geweest in de oorlog. Dat die, Natie is geweest. Maar haar uh, lezing van het, van het werk van Heidegger maakte Heidegger een zekere, tot een uiterst uh, uh, politiek filosoof. Iemand die uh, uh, de politiek heeft, uh, of die de filosofie heeft, tegen heeft uh, losgemaakt uit, uh, uit uh, die. Uh, uit de, uh, een soort um, beslotenheid uh, in, uh, in, uh, in uh, de menselijke persoonlijkheid, in zichzelf. En uh, uh, filosofie en het denken, zeker niet gebonden heeft aan, uh, aan uh, wat je zou uh, de Polis, zoals die in de Griekse oudheid uh, stond. Uh, Heidegger zegt in zekere zin dat. Uh, maar dat is haar lezing van, van het werk van de eigenlijk En ik denk dat ze daar wel... Daar, uh, uh, dat terecht doet dat... Dat uh, het denken... Uh, de band moet herstellen met... Uh, met uh, het soort... Het uh, uh, maatschappelijk leven. Met, het, uh, met uh, De verscheidenheid van, van, van mensen. En uh, dat ze... Uh, het niet meer moet proberen om laten we zeggen, een soort fundament te zoeken in eerste principes of in metafysica van een eerste filosofie. En, in zekere zin dat filosofie een, een vorm van denken moet worden zonder principes, Of uh, zoals Arendt al heeft uh, gezegd, en dan citeert uh, uh, die Duitse dichter Lessinger dat het een zelfdenken moet worden: een geheel. Vrij denk dat zich vrijlijk beweegt in maatschappelijk leven. Wenn es etwas gibt, was du haben kannst via geld, dan neem die das geld. Wenn einer voorüber geht tot geil, schlag ihn auf den Kopf und nimm dir das geld. Doe het! Willst du wohnen in een Haus, dann geh in een Haus und leg dich in ein Bett. Wenn die Frau hereinkommt, beherberge sie, wenn das Dach aber durchbricht, geh weg, du darfst es. Wenn es einen Gedanken gibt, den du nicht kennst, denke den Gedanken. He doesn't have a house, he doesn't have a house. im Interesse der Ordnung zum Besten der Stadt für die Zukunft der Menschheit zu deinem eigenen Wohlbefinden have du. En het is uh, uh, in 1940 nog net op een nippertje ontvlucht aan, aan de Duitsers die uh, Frankrijk invielen. En waar zij toen uh, uh, bezig als een organisatie die een vluchtweg voor Duitse joden naar uh, Palestina onderhield. Uh, daar werkte ze in. Ze is toen uh, in Amerika als vluchteling gekomen en heeft eigenlijk uh, jarenlang... Uh, het leven geleid als een vluchteling dat wil zeggen ze leefde nog steeds in de, de uh, in uh, haar groep van uh, grotendeels Duitse vrienden wat uh, een soort vriendenkring was in, uh, in New York en uh, Colin de Kost als, uh, als uh, redactrice van uh, een grote uitgeverij. en uh, is toen langzaam een bestaan op gaan bouwen als uh, een publiciste die uh, op een bepaald moment van... Uh, het houden van lezingen... of uh, gastdocentschappen... en het publiceren van artikelen... Uh, in hun bestaan kon voorzien. Uh, maar in zekere zin is ze eigenlijk al die... die de hele leven lang... Het, uh, het... ze heeft die rol van... een soort paria, maar dan een zelfbewuste paria... ook in de Amerikaanse maatschappij... ingenomen. In um, ze was zijn blij dat ze... Uh, Na uh, een jaar of tien uh, het Amerikaanse staatsburgerschap kreeg. En uh, dus ja, officieel deelnam in de politieke gemeenschap van de Verenigde Staten. Maar uh, ze is eigenlijk al die jaren toch ook een, een figuur in de marge gebleven. Dat was ook zeker in dat was ook haar opvatting over hoe.. Uh, hoe uh, ...dat de denkers zich in de maatschappij te bevinden. Dat zijn niet meer mensen zoals uh, de vroegere filosofen... ...die aan de, aan de troon van de, van de wereld, van de kennis... ...en uh, beweegde, geen voor het als Plato ze had. Maar uh, uh, naar haar oordeel zijn het mensen die, uh, die uh, zich eerder in de marge van de maatschappij bevinden... ...en uh, eerder uh, de rol van, uh, laat zeggen, van, voor het... Uh, uh, adviseur is niet het juiste woord, maar wat, ze, wat centraal staat in, in, in uh, uh, het maatschappelijk leven is het menselijk handelen. En dat uh, denken moet dat begeleiden. En dat is wat ze, wat ze probeert te doen. Um, en dat is wat ze in zekere zin ook altijd heeft proberen te doen. Ze heeft uh, uh, het is, uh, als publicist gelukkig is, is, uh, is, uh, gepoogd om betrokken te raken bij mensen die... Uh, die Pogen gezamenlijk zo'n politiek project uh, te ondernemen. En uh, dat, dat was ook uh, eigenlijk haar rol, zou ik kunnen zeggen, in, uh, in uh, de uh, studentenrevolt in de jaren zestig. En uh, de latere Vietnam-demonstraties. En uh, uh, ze leidde heel het leven van wat we wat, uh, wat, uh, ja, ook wel kennen: van activisten, iemand die uh, in vormdebatten zat, die uh, met uh, demonstraties meeliep en uh, uh, stukken schreef waarop ze reageerde op zo'n soort dingen, politieke stelling nam. Als een, een, uh, maar zich uh, ook uh, uh, wanneer uh, ze menen dat ze uh, zo'n soort uh, uh, beweging de verkeerde kant uitloeg, liet ze dat ook openlijk mene, uh, weten en uh, dan werd het hop openlijk politieke stelling uh, misschien is het, uh, het is te aardig om uh, vooral die, die, die studentenrevolte als uh, typering te nemen, die ze aanvankelijk heel enthousiast uh, omhelst. en uh, die, waar zij zelf ook binnen sint heel hoog gewaardeerd werd. De, bij alle collegeboycotten konden haar colleges altijd doorgaan, en uh, ze heeft zich ook uh, toen altijd fel gekeerd tegen ieder. Gebruik van geweld tegen sit-ins of tegen, tegen bezettingen van collegezalen. En wat hij ook niet zijn eigen dank werd afgenomen uit de autoriteit. Maar ze keerden zich later ook toen in de, in de in die, uh, studentengevolte... Uh, uh, uh, groeperingen zich van geweld gingen uh, ging gebruiken. Keerden ze zich daar fel tegen. Het meest bekend is dat ze zich ook fel verzetten tegen... Uh, de Black Power-beweging die, uh, die zich uh, expliciet van geweld ging bedienen. En, uh, dat uh, dat was, was ook een strijd met precies haar idee van wat, uh, wat macht moest zijn. En uh, wat zij macht zag in dat soort geweldloze uh, uh, samenwerking tussen mensen, geweldloze uh, gezamenlijk handelen. En volgens haar zou iedere vorm van, van het zich bedienen van geweld zou, zou een deel van de beweging zouden de greep krijgen over de rest van de beweging. En zou, zou langzaam die hele machtvorming juist vernietigen. En uh, daarom was ze wel tegenover die vreemde beweging is later teleurgesteld. Haar. En, uh, maar dat heeft toch niet vinden dat ze eigenlijk tot, tot aan het... Uh, tot aan mijn dood in 1975. Binnen uh, al die, uh, die belangrijke uh, politieke bewegingen, het ook is geweest. Ik noem al die Vietnam-demonstraties, maar die heeft zich ook uh, heel expliciet uh, in, in woord en daad uh, geweerd in, uh, in de kwesties rond Watergate. En uh, die andere schandalen die in het begin de jaren 70 uh, naar boven kwamen. schon in Azena, Azena bis auf die Grundmauern zerstört. auf Maragoni zu. Drei Minuten entfernt. Der Hurrikan hat um die Stadt Mahagoni einen Bogen gemacht und setzt seinen Weg fort.